10 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De tijdelijke Oekraïense president Turchinov... geeft de komende tijd vooral prioriteit aan het aanhalen van de banden met Europa. Dat zei hij in zijn eerste toespraak tot het Oekraïense volk. Tegelijk benadrukte hij dat hij bereid is tot gesprekken met Rusland... En op ongeveer hetzelfde moment als de toespraak van de interim-president... maakte Rusland bekend dat het zijn ambassadeur in Oekraïne... naar Moskou heeft geroepen, omdat er overleg nodig is. Turchinov werd eerder vandaag door het parlement... benoemd tot president. Hij neemt de taken over van president Janukovic, die gisteren werd afgezet.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 In Londen is een vrouw overleden van wie wordt aangenomen dat ze de oudste overlevende van de concentratiekampen van de nazi's was. Het is de Tsjechische Alice Hertzommer die 110 jaar oud is geworden. Ze was al een bekend pianiste toen ze met haar man en zoontje in 1943 naar het concentratiekamp Theresienstad werd gebracht. In dit kamp mochten gevangenen optredens verzorgen. Hert Sommer gaf er geregeld concerten voor andere gevangenen. Een film over haar leven is genomineerd voor beste korte documentaire bij de Oscars in maart.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 Langs de lijn. de Geo-Lippens. het was de laatste dag van de Spelen. De vlam is gedoofd, de winterspelen zitten erop. La vidanya, Sochi. En nu... ...I declare the 22nd Olympic Winter Games closed. Tijd om terug te blikken. Hoogtepunten, dieptepunten, memorabele momenten en vooral heel veel clean sweeps. We nemen nu met plezier terug naar de afgelopen twee weken. En praten na met journalist Nando Boers, die het schaatsen jarenlang van nabij heeft gevolgd. Nando, wat was voor jou het hoogtepunt van deze Spelen? Uh, hoogtepunt was de, toch uh, de duizend meter uh, van Steven Groothuis. Uh, dat is echt een, uh, uh, een verhaal. En het verhaal was, uh, was rond en dan is het verhaal altijd mooi. Uh, diepe dalen. Gouden medaille in deze vreugde. Nou, strik af. erom. Juist. Nou, ook de aandacht vandaag voor het voetbal. Feyenoord gaf in de slotseconde de winst uit handen bij FC Twente. Dat leidde weer tot grote frustratie bij aanvoerder Graziano Pelle. De Italiaan schopte op zijn weg naar de kleedkamer... naar alles wat hij tegenkwam. Maar echt spijt had hij achteraf niet van zijn wangedrag. Ik denk dat ik was just my emotie by myself. Nou, dat was uh, Pelle kort en krachtig. Tot 11 uur is dit, langs de lijn. En we beginnen deze uitzending met het einde met de sluitingsceremonie. Zwaaiend met de Nederlandse vlag kwam hij het stadion binnen. Bob de Jong ging de oranje equipe voor. Ja, ik zit nu tegen Bob de Jong aan te kijken. Bob de Jong komt daar de bocht om. <laughs> Zijn vijfde Olympische Spelen. Het ja, is een, uh, heel mooi om uh, met, met de sluitingsceremonie binnen te lopen. Ja, misschien, misschien wel mooier, of eigenlijk wel mooier dan met, met de opening. Uh, dan loopt iedereen meer in het gereel.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 Alle tijden. Ja, en, en, en, ja, daar heb, uh, heb ik uitgebreid nog even mee gesproken over uh, het Noorse schaatsen ook. En hoe wij trainen, hoe hun trainen en waarom Nederland uh, waanzinnig heeft gepresteerd op, uh, op het lange baan schaatsen. En uh, hoe legde jij dat uit? Ja, door, door, uh, vooral door de concurrentie binnen Nederland en dat wij vier jaar lang uh, moeten presteren om maar enigszins uh, in aanmerking te komen om hier al te mogen rijden. Je bent varieerd dus. Is het ook een gevoel van trots als je daar met die vlag het stadion doorloopt? Ja, maar dat, dat is zo. En zo. Ik, ik ben echt een trots wat ik een Nederlander ben. En, ja. Ik denk heel veel nou over een andere landen als ik daar geboren zou zijn of, of zou wonen. En er zijn echt wel heel veel landen waar ik me echt uit ga voelen. Maar ik ben gewoon heel trots op het Rood-Wit-Blauw. Ja. Nou, je hebt je ook wel eens in Berlijn gewoond, hè, tijd? Ja, net. Ik, Duitsland is niet het voorbeeld waar ik graag geboren zou willen worden. Dat, dat niet. Maar... Maar ben je, ook, je bent dus trots op Nederland als sportland ook, maar ben je ook trots op jezelf? Ja, als ik dan zie wat ik in de loop der jaren gepresteerd heb en uh, dat je ook uh, vier spelen presteert. Uh, dat moet ik wel zeggen. En dan, uh, ja, daar ben ik zeker trots op. Ja, Vier in plaats van vijf? Ja, ik heb er vijf meegemaakt, maar vier keer uh, presteer ik gewoon... Uh, uh, nou, ...maximaal, uh, deze wil ik dat nog niet helemaal noemen... ...maar ik heb gewoon uh, het uit eruit gehaald... ...en uh, daar ben ik gewoon onwijs trots op... ...en niet alleen op de Olympische Spelen, maar ook uh, op WK's. Ja, en is het dan uh, de, de, de, de laatste keer dat je dit meemaakt... Mee ...zo'n feestje in een stadion... ...of kom jij gewoon nog terug over vier jaar? Uh, over vier jaar ben ik er wel bij, daar, uh, daar ga ik wel van uit. Uh, alleen in welke vorm, uh, dat, uh, dat weet ik zeker niet. Uh, ik heb uh, vanmiddag ook met de Lee uh, lang gesproken... En uh, ja, die, uh, die vertelt mij ook uh, hoe populair het gaat is en uh, hoe populair ik in Korea ben. En, ja, uh, dus daar wil ik zeker uh, op wat voor manier dan ook wel bij zijn. En... Ah, Bob de Jong wordt Koreaan. <laughs> nou nee, nee, nee zo, zo hebben we het niet over gesproken. Uh, maar het is wel heel mooi om te horen en uh, vanmiddag ook in het Korea uh, huis geweest in het dorp. En dan, uh, ja, dan worden de vrijwilligers en uh, de Koreanen uh, die willen met jou allemaal met je op de foto. En, uh, ja, wat, wat wil je daar doen dan met dat land? Nee, ja, uh, over vier zijn daar de Spelen. En uh, ja, het is gewoon fantastisch om daar op wat voor manier dan ook uh, dat van dichtbij mee te maken. En, uh, Volgens mij uh, moet dat mogelijk zijn. Nou, ruim twee weken geleden begonnen we dus aan die 22e Olympische Winterspelen. In die twee weken beleefde Nederland de succesvolste spelen ooit. Werden er helden geboren en vielen er sporters door de mand. Sochi heeft het vuur inmiddels gedoofd. Dan de boers, we gaan weer verder praten. Ook opnieuw goedenavond. Goedenavond. Uh, je bent regelmatig te gast geweest de afgelopen weken. Uh, nou, dan gaan we die spelers even in grote lijnen doornemen. Uh, Wat is jou het meest bijgebleven van Sochi? Nou ja, het meest bijgebleven, ja, dat zijn die, die schaatsmedailles. Ik bedoel, dat, dat, dat we daar, uh, we, uh, dat de Nederlandse schaatsen... daar uh, de concurrentie heeft weggeveegd. Dat, uh, dat kan niet anders dan dat, dat je blij blijft. Maar als ik denk aan winterspelen, wat me wel opgevallen is... Dat ik, ik heb het geloof ik eentje zien sneeuwen. Uh, ik vind dat toch jammer. Uh, misschien ben ik een traditionalist of. Op... We hebben wil echt winter hebben daar. Ja, geen dat lente. vind ik wel mooi. Ja. Ja, ja, ik, bedoel, ik vind het wel leuk. Het is wel grappig dat het een keer. Maar ja, het is uiteindelijk die prestaties worden ook mooier als het in een. En nu had ik toch een beetje het idee dat we zaten aan een park van Poetin te kijken. Een soort Efteling van Poetin. Het was allemaal netjes georganiseerd. En ik miste wel een soort van ja, vibratie of zo. Misschien... En meerdere opzichten trouwens. Want we hadden ook wel iets meer verwacht. En dat is dan de negatieve zin. Dat er nog wel wat incidenten zouden zijn. Rusland gaat de Spelen organiseren. De mensenrechten. Noem het allemaal maar op. Ja, want daar uh, viel het ook flink tegen. Dat liep vlekkeloos dus. Uh, ja, blijkbaar Bijna. wel. De, ja, dat, daar hebben we niks over gehoord. Dat zegt natuurlijk niet dat er niks gebeurd is. Want dat is uh, ja, hm. ik bedoel, zo zit de werkelijkheid nu helemaal in elkaar. Ik bedoel, we hebben niks over de zwarte weduwe. Die, hebben, die zijn we niet tegengekomen. Daar zijn een heleboel mensen heel blij om. Maar of ze er überhaupt was, of dat het, dat het alleen maar... Uh, ik heb wel eens gedacht dat het misschien iets was dat ze, uh, we doen alsof ze er is. Dan maken we een hoop hijza en dan is kunnen er we niet, we dan kunnen we opvoeren. zeggen... Nou kijk, dat hebben we toch even fantastisch geregeld. Want er is helemaal niks gebeurd. Ja. Zo kan het natuurlijk ook. Ja. Uh, maar goed, dat, dat, dat, dat, ja, ik miste wel een beetje... Ik miste ook een stad ofzo. Weet je wel, Londen, Vancouver. Had je toch het idee dat je ergens... Was. En hier had ik het idee, ik zag die plaatjes ook vannacht met die van die, van, die uh, van dat overzicht van dat park, toen met die met al dat uh, vuurwerk. En toen ik, ik had het idee, dit, dit is Dubai. Ja, ja. Aangelegd en speciaal voor ik wil dit in mijn weet je, dat, die ja. Poten, ja, dat gevoel had ik een beetje. Ja. Uh, over relletjes gesproken, over, over incidenten gesproken. Uh, Nederland heeft daar natuurlijk wel een historie Maderderij in. Zeker hè? als het gaat om schaatsrellen. Ja, maar eigenlijk tot gisteren gebeurde er helemaal niks. En dan gebeurt er ineens wat. Jorrit Bergsma, die wilde ineens niet langer reserve zijn bij de ploegenachtervolging. Hij voelde zich, zijn eigen woorden, een beetje genaaid. Nou, Maurits Hendricks horen we even over dat akkafietje. Natuurlijk is het zo dat je binnen de topsport uh, het onmogelijk altijd met elkaar eens kan zijn. En Jorrit heeft een andere beleving bij de teampersuit gehad dan de andere drie jongens. Dat kan en dat mag ook, dat je het daar niet mee eens bent. Binnen wat wij als team doen en wat we met elkaar opgebouwd hebben... is het zaak om die ongenoegen binnen kamers te houden. Dat wil je. Jorrit heeft zich uiteindelijk laten verleiden om daar iets over te zeggen... Uh, dat is jammer, dat wil je niet. Zeker niet op zo'n dag van uh, finale. En dan toch komt het naar buiten. Dan heb je dan toch nog een soort van uh, smet op het allerlaatste moment uh, op deze Spelen? Nou, dat denk ik niet. Weet je. Uh, ik denk dat de, de geweldige races... die. De uh, teampersoetploegen uh, bij de vrouwen en de mannen hebben neergezet. Die spreken voor zich. De beleving uh, daarbij van de sporters en de coaches... die spreken ook voor zich. Uh, nogmaals, het zijn prestaties die we met de teampersoet... nooit eerder geleverd hebben op de Olympische Spelen. En uh, ik denk dat daar niks uh, aan af te doen valt. Nander, wat vind jij daarvan? Hey. Ja, kleeft er wel iets aan deze Spelen door zo'n relletje? Nou, vooral denk ik bij Bergsma zelf... Ik denk dat het, uh, het Nederlandse Schaatsen niet geschaad heeft, hoewel ik dan nooit zo goed weet wat dat precies betekent als het over dit soort dingen gaat. Maar uh, ik denk dat, dat het vooral uh, Jorrit Bergsma zelf uh, niet veel goeds heeft gedaan door op deze had, had hij het al... niet moeten doen op deze manier. Nou, ah, als, ik, als ik hem was, is uh, uh, altijd makkelijk gezegd. Want je zit zelfs ook wel eens in dit soort situaties dat je iets niet uh, zindt. En dat je denkt, uh, ik zeg het nu toch gewoon en kan mij het allemaal schelen. Ik denk dat hij zo'n houding heeft gehad. Ik denk dat als hij er nu terug over uh, als hij erop terugkijkt, denkt. Nou, ik had ook net zo goed een halve dag mijn mond kunnen houden. En had ik het dan verteld, dan was het niet zo... Maar nu werd het, nu werd het een, een, een item, waardoor zijn collega's zich ook geneigd voelden. Geneigd voelden, voelde, of in ieder geval geroepen voelden om iets daarover te zeggen. Uh, Mark dat zag ik dat hij een, op, op Twitter een, een keiharde zei... Van ja, het, gaat, dit is ego en, het gaat niet om ego en het gaat niet om cadeautjes. Ja, dat is vooral vervelend voor Joris Bergersma, denk ik. Ja, goed, maar dus een smetje vooral voor hem dus. Um, ja, in Nederland, hè, want we praten er ook over... jij gaf het aan aan, draaide Olympische Spelen vooral om het schaatsen. Nou, dat bleek deze editie meer dan ooit. De Nederlandse schaatsploeg stak namelijk met kop en schouders boven de rest uit... en liefst vier keer kleurde het podium volledig oranje. Op de vijf kilometer voor de mannen, de vijfhonderd meter voor de mannen... de vijftienhonderd meter van de vrouwen en de tien kilometer voor de mannen... op al die afstanden pakte Nederland goud, zilver en brons. Vier zogenaamde clean sweeps. Twee, Een clean sweep van de Nederlandse ploeg. 1, 2, 3. We hebben goud, zilver en brons. Maar het wordt een dijk van een Olympisch akkoor. Zes minuten, tien seconden en 76 honderdste voor Sven de Menkamer. Kramer. 1, 2, 9 2 9-1, 9-2, 9-3, ja. Kramer, goud, Blokhuizen, zilver en Jorrit Bergsma de bronzen medaille.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 Ja, dan, eh, dan komt hij de boven mijn tijden zitten en dan, eh, dan heb je hem. En dat is eh, ja, nog aanbodig ja, eh, geloven eigenlijk. Ik moet het even laten zinken. Nou, Zo klonk het dus vier keer. 1, twee, drie. We laten hem lekker wegveden. De Nederlandse dominatie bij het schaatsen kende zijn weergaan niet. Nando, die discussie over die dominantie: is het eigenlijk gewoon onzin? Moeten we niet ontzettend blij zijn dat we zo goed zijn? Nou ja, daar moet je even blij om zijn en genieten van de sport. Want daar, daar kijk je voor, omdat het, omdat het mooi is. Tenminste, dat geldt voor mij. En dan vervolgens moet je, je eigenlijk, en dat geldt voor mij in ieder geval wel als journalist... moet je je afvragen, uh, ja, moeten we niet, uh, ik heb het gek maar genoemd gisteren... moeten we niet wat marshallhulp hulp gaan uit, uh, uh, uh, uh, aan laten rukken voor de getroffen gebieden. Want uiteindelijk uh, <lacht> zijn er, uh, behalve de Polen die je er positief uitschieten... Zijn, is het eigenlijk allemaal tegenvallend. De Russen vielen tegen, de Amerikanen vielen, zakten door het ijs. De Noorden hebben volgens mij helemaal niet gezien. Die hebben wel geschaatst. naar ik begrepen heb. Dus het is wel iets om je zorgen over te maken. Maar is het niet de schuld van die schaatslanden zelf? Moet je daar niet gewoon heel simpel over zijn van ja jongens, dat is hun schuld? Dat kan je doen en dan kan je vervolgens denken, moeten we, ja dat is hun schuld, los het zelf maar op. En dan winnen we in Korea alle schaatsmedailles. En dan komt die discussie natuurlijk weer, gaan we überhaupt nog schaatsen? Want als er maar één land het echt serieus neemt. En, en dat vind ik wel... Uh, ik vind dat op een gegeven moment wordt het ook een taak om te zeggen van moeten we niet, wat als we de schaatspoort echt uh, belangrijk vinden... en dat het uh, als cultureel erfgoed bijna bewaard blijft... moet je dan ook niet wat steun gaan bieden hmm. en uh, kijken waar gaat het mis. Want dan hebben we blijkbaar zo'n voorsprong. Uh, en dan eh, waarschijnlijk als, je, als het nu doorgaat en wij winnen straks... stel je nou voor dat je in Korea over vier jaar al die medailles wint... dan gaan de mensen afhaken. Maar heb jij ooit een Noor gezien die ons langloven ging leren? Of een Duitser die ons uh, biathlon kwam bijbrengen? Uh, nou, ik, moet dan, daarvoor, uh, ik heb het er niet op voorbereid. Maar nee. volgens mij uh, zijn er wel... Uh, er zijn Canadese ijshockeys hier geweest. Kijk, er zijn uh, uh, uh, Amerikaanse honkbalcoaches die hier ons uh, uh, uh, hebben hongballeren. En Wij wat, hebben wat, dus een verantwoordelijkheid als uh, dominant Als je vindt dat het belangrijk is, als je schaatsen belangrijk vindt... Ik bedoel, ik kom er nu net op dat die Amerikanen natuurlijk die, die vinden honkbal een hele mooie sport. Dus die zijn na de Tweede Wereldoorlog hebben ze hier leren honkballen. Er zijn honkballers die zijn uitgenodigd door Amerikanen om het spel te leren begrijpen. En nu worden wij wereldkampioen. Wij hebben. Nou, dat moet in het schaatsen. Waarom zouden we dat niet doen? Ik betrek eens even Marnex Wiebeding erbij. Goed die idee. hangt inmiddels aan de lijn. Uh, Marnex, goedenavond. Goedenavond. Of goedenacht bij jou, hè, want jij bent gewoon een soortje. Daar is het inmiddels uh, na ene, Ja. Mooi dat je aan de lijn komt. Jij bent directeur van de Kia Speed Skating Academy in Insel. Dat zijn allemaal buitenlandse schaatsers die daar opgeleid worden. Vind jij inderdaad dat wij als Nederlanders meer moeten doen... om buitenlanders op te leiden? Nee hoor, dat hoeft niet. Vind je dat er genoeg gebeurt? Nee, maar het is niet de taak van Nederland. En uh, een beetje, uh, Het is jammer dat het een beetje ondersteelt... maar uh, wij moeten hartstikke trots zijn op wat uh, de Nederlanders hebben gepresteerd... Uh, maar we moeten ons ook bewust zijn uh, waardoor dat komt. En het komt wat mij betreft door, door drie belangrijke dingen. Ja? Nou ja, het ene is natuurlijk geld. En uh, topsport kost gewoon geld. Je kunt niet naar de bakken gaan en zeggen... wij trainen hard, uh, kun je ons gratis brood lezen. Dat doet niemand, dat doen ze voor een week. Maar in Nederland hebben we de commerciële teams. En daar gaat veel geld in om. Zomaar 20 miljoen. Uh, die commerciële teams die zijn onderling zo met elkaar in competitie. Die stiepen elkaar naar hoogtes... ...die ongekend zijn. Ze moeten uh, kwalificeren. Daardoor komen ze op een niveau terecht... Uh, ...die gewoon ongekend is. En vervolgens kun je dat zes tot zeven weken vasthouden. En dat is dit keer heel goed gehakt. Maar dat geld is wel van cruciaal belang. Want als je elke dag... ...en ik durf de stelling aan dat ze in het buitenland... ...net zo hard werken als de Nederlanders. Maar in Nederland uh, bedienen wij ons van het adagium... ...train hard but smart... Uh. Maar in Nederland zijn we net een stukje uh, slimmer, omdat we technische kunde kunnen inkopen, we kunnen wetenschappelijk onderzoek doen. En als je elke dag procentueel 1 of 2 procent net beter traint, net wat sneller herstelt en net wat beter je materiaal op orde hebt... dan is dat gedurende een vier jaar uh, traject, heb je een lichtjaar voorsprong. En daarbij moet je niet vergeten dat we op dit moment een exceptionele generatie hebben... En dat heeft tot deze enorme overmacht geleid. Maar zie jij dit dan gewoon als een, als een uitzondering? Dus als een, als een momentopname en dat bijvoorbeeld over vier jaar in Korea weer heel anders kan zijn? Nou, kijk, deze hegemonie is natuurlijk wel redelijk structureel van aard. Maar vergeet niet uh, dat er nu een heleboel mensen wereldwijd keihard gaan werken... om te zorgen dat dit niet weer gebeurt. Alleen het vervelend is, je hebt daar geld voor nodig. En daar strijden wij natuurlijk al jaren voor. We zijn al tien jaar lang bezig vanuit Sportnavigator om meer dan 300 sporters... vanuit het buitenland uh, te ondersteunen, uit 24 landen. Maar de noodzaak en de relevantie en de urgentie daarvan... is groter dan ooit. Hoe kijk jij er tegenaan, Nando? Nou ja, Wat helpt dat? Wat, wat helpt precies? Ja, ja, het, het opleiden van buitenlandse schaatsers, bijvoorbeeld daar in Insel. Ja, uh... denk, dat denk ik wel. En ik denk dat het voornamelijk, als ik op niks mag inspringen... Goedenavond, Marnix, trouwens. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat je misschien als, uh, als bedrijf, hey, uh, als je toch gaat sponsoren... en het is belangrijk om je maatschappelijke kanten, goede kant te tonen als bedrijf... schijnt heel belangrijk te zijn tegenwoordig... dat je zegt, nou, waarom gaan wij dat Amerikaanse schaatsen niet oppakken? Er is toch een Nederlander. Die, die, die, die, die, volgens mij een transportondernemer die de Poolse Bond jarenlang gesteund heeft. Nou, bijvoorbeeld. Uh, en, en dat zijn. Dat, waar, waar zou dat niet, waarom zou dat niet kunnen? En om, om dat of drie of vier procent te, te, te ondernemen. Uh, om, om dat op te pakken voor die buitenlanders. Ik vind dat helemaal geen slecht, idee, geen slecht idee. Waarom zou dat gebeuren? We hebben hier trouwens wel heel veel commerciële ploegen, uh, lijkt mij. Ik geloof wel dat het iets minder gaat worden na de Spelen. Um, als ja, ik de berichten mag geloven. Ja, ja. Maar ik bedoel, waarom zou je dat als bedrijf niet, uh, niet doen? Nou oh man, ik ja, ja, het. Een... Ja, ja. ja Thomas. Nam, nam heeft natuurlijk meer gelijk als dat hij eigenlijk kan, kan overzien, waarschijnlijk. Want het is heel simpel. Als je op dit moment een Nederlandse ploeg wilt beginnen... dan kom je met anderhalf, twee miljoen euro kom je niet verder. Want de Nederlandse atleten zijn topzwaar. Want ze hebben allemaal uh, een medaille gehaald. Hm. Dan kun je beter zeggen, wij als Nederlands bedrijf nemen inderdaad... Onze maatschappelijke verantwoording. En als we dan schaatsen zien over Nederlands cultuurgoed. laten we nou 1 miljoen euro uh, vrijmaken. om in het buitenlandse schaatsen te in investeren. Wij hebben aan de andere kant. Uh, uh, een enorme pool aan buitenlandse schaatsen. die een, een, uh, een, een, zeg maar een waarde vertegenwoordigen. als het gaat om brand exposure. Want dat vinden die bedrijven zo belangrijk. Hè? Elke uh, seconde dat je beeldmerk op televisie is tijdens al die ritten. is gewoon geld waard. Dan doe je twee dingen. Je zorgt dat je voor relatief weinig geld enorme exposure binnenhaalt. Vergeet niet, we hebben in Nederland meer dan 80 minuten per jaar. En tegelijkertijd help je de schaatsport te ontwikkelen. Nou, maar dat is dan uh, toch Marshall Hulp? Dat is heel belangrijk. Dat, dat is toch gewoon ontwikkelingshulp? Feitelijk. Maar dan met een, met een commercieel jasje en dat je er zelf wat van terugkrijgt. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je het wel commercieel moet benaderen. Jawel, jawel, maar dat uiteindelijk ga je, je, bedoel, je doet het om, om het om het schaatsen uh, beter te, te, te maken. En dan zeg je van, nou, ik, ik, mijn, bij, mijn bijdrage. En het, het straalt op mij af als, er een, als die Amerikanen allemaal vieren worden straks. In, uh, dan kun ik zeggen, nou, we hebben ze toch uh, van de wisse dood gered. Dat schaatsen in Amerika. Uh, en wij hebben de, de, de erfenis van, uh, van Erik Heiden en uh, nou ja, nog zo wat anderen levend gehouden. In plaats van dat je zegt, nou, even, nou, worden we, nou worden we derde... omdat we een commerciële ploeg hadden waar we, waar we elkaar hier kapot concurreren. Zeg maar, moeten de ISU trouwens daar ook niet iets in gaan doen? Moeten die ook niet gaan zorgen dat kennis uh, verbreed wordt nee, over ja, de elkaar, verschillende je mannen? moet gewoon regels stellen en uh, volgens mij moet je het gewoon uh, zelf laten Zij, doen. Die zijn niet ervoor om de sport te stimuleren, vind je? Nou, nee. Volgens mij hebben ze dat bij het wielrennen ook geprobeerd. Laat me geen goed idee. Ja. Hoe denk jij erover, ja, Marlinks? Want jij hebt veel contact met die voorzitter van de ISU, hè? Sinkwanta. Ja, ja. Wat nee, vindt hij ervan? Ik ben het in dit geval uh, uh, wel oneens met Nando. Uh, omdat ik vind dat de ISU wel degelijk een verantwoording hierin heeft. En ik heb afgelopen vrijdag met Sinkwanta gesproken. Het gesprek duurde uh, uh, de helft langer als gepland. Maar volgens mij gaat het om drie dingen waar de ISU zich om, uh, op moet concentreren. Dat is namelijk dat het schaatsen. Daar wordt uitgezonden, daar waar geschaat werd en wordt. Want als je dat doet, krijg je meer aanwas van jeugd en mensen die, uh, die het schaatsen hier gaan, uh, gaan herkennen en, en erkennen. Kijk, on, onbekend maakt onbemind. En wat je nodig hebt is. Uh, uh, is een groep mensen die de, willen gaan schaatsen. Dus je moet naar landen toe waar het vroeger geschaats werd en daar waar schaats uh, geschaats wordt in het ene land. dus de landen waar het geschaats wordt, kunnen we televisierechten verkopen en daar waar geschaats werd, zoiets het in eerste instantie gratis aanbieden. Ja. Dat is dus een uh, lange termijn investering. Maar dan zie je ja, dus een thuis... rol van de ISU. Ja. Maar dat is toch wat anders dan, dan dat ze zich met ploegen gaan nee. bemoeien. Dat is wat ik bedoel met commerciële uh, uh, Nee, dat is een uh, verantwoording van elke... Uh, en ook de, elk ook de individuele bonden moeten ze ook met rust laten. Ze moeten alleen de voorwaarden scheppen, zodat uh, dat iedereen, uh, laten we zeggen, zijn gang kan gaan. En uh, dat je bij wijze van spreken... Maar ik weet niet precies hoe die regels zitten... maar dat je zegt nou, op internationale kampioenschappen... mogen ook die reclames uh, van, die, van die commerciële ploegen... en of ze nou uit Mongolië komen of uit Amerika of uit Nederland... die mogen wat groter worden, zodat die kleinere... dat die ook gewoon exposure krijgen. Dat, ik, volgens mij moet het in dat soort, uh, in dat soort dingen liggen. Nou, we horen in ieder geval links en rechts horen we wel wat ideeën... Uh, waar mogelijk mensen binnen de IS, uh, ISU of binnen de schaatsporters uh, in elk geval naar kunnen luisteren. Dus uh, de oplossing vinden we hier vanavond. Maar Alex, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen. En Nando, wij gaan even verder kijken naar wat er buiten de Aatro Arena gebeurde. Want het waren dus ook de spelen van Victor Aan, Shinky Knecht, Ole Einar Björndalen en de twee Nederlandse bobvrouwen. Jesme Kamphuis, bekend in het bopsycli als de vliegende dokter. Schnikoloog Sheryl Maas, als ze overeind blijft, als ze haar run kan doen. Oh nee!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 En Het ijs wordt bedekt met alles wat ermee te bedekken valt. Bloemen vallen op het ijs voor de jeugdige Julia Litvitskaya. Victor aan, binnendoor, grandioos, maar hij is er nog niet. Nu of aan? Nou, wordt Victor aan zijn vijfde gouden medaille. Zijn tweede van deze spelen. Hij is de grootste soorttrekker aller tijden. Houdt hij toch genoeg over? een honderdste van Kalker gaat een plaats verliezen en landt op de twaalfde e plek. Nee! Ho, ho. Maar het is de dertiende medaille voor Ola Einar Bjurendalen. Een record in de Olympische wintergeschiedenis. Daar gaat Crosby. Sidney Crosby. Crosby, 1 op 1. 2-0. Spanning onderin. Ze moet nu wel scherp blijven. Want het gaat heel spannend worden. Sauerbrei gaat nee, het niet redden. Nee, nee, nee. No. Oh. Ik, ik zou niet weten waar ik het heb laten liggen. Ik heb geknopt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 Altijd mooi om te zien dat er meer gebeurt dan schaatsen. Alleen uh, shorttrek bijvoorbeeld. Hè? Eerste Nederlandse medaille in die sport sinds het een officiële Olympische sport is. Uh, Nando, heeft die sport zichzelf nou echt op de kaart gezet daarmee? Of is er nog heel veel te winnen? Eh, allebei, eh, kijk, ik vind op de kaart zitten. Het stond natuurlijk al op de kaart, maar ze zijn wel uh, la, ze zijn lang uh, weg geweest. Het, het short track. Ze waren in de midden jaren tachtig. Uh, wa, waren de short track, onder andere Jeroen Otter uh, maakte deel uit van het van het gouden het Dream Team. Uh, dat toen het dat nog een demonstratiesport was. Toen hebben ze goud gewonnen, maar ze hebben daarvoor twee jaar daarvoor en twee jaar daarna zijn ze wereldkampioen gewonnen. Uh, hebben ze de, de wereldtitel gewonnen? Ze waren echt goed. Uh, en dat is, uh, ja, toen het echt olympisch was, heeft de KNSB het eigenlijk een beetje laten lopen. En, uh, omdat ze dachten, we zijn toch wel goed. Naar nou, goed Nederlands gebruik. Ja. En, maar ja goed, ze werden natuurlijk overvleugeld door landen die er echt geld in gingen pompen. En nu zijn ze terug. En, ja, en merk dat je nog wel. steeds iets van dat zeer? Als ik kijk naar ja, de zeker. fitty tussen ja, Jeroen Otter ja, en Ari Koops en natuurlijk. noem het allemaal maar op. Ja nee, daar zit nog steeds, uh, de, de onderwaardering uh, zit erin. Ze zijn heel lang niet serieus genomen door de, door de schaatsbond. En nog steeds niet? Uh, ik denk dat ze het inmiddels niet meer durven. Nou, maar de, maar, nou, nou, Kijk nee. even naar Jorien Tamors. Naar die, nou ja. die, die ploeguitvervolging. Nee, ze, ze roepen dan iets dat ze... Dat ze bij hun zit het nog steeds dat gevoel wel. Hm. Of het van de andere kant zo is, inmiddels weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat ze wel serieus genomen worden. Ja, we hadden verder, hè? behalve schaatsen en shorttrick... Ja, hadden we als Nederland niet veel te zoeken op die spelen. Nee. En daar kunnen we wel wat aan doen. Ja, ja waar? Uh, <laughs> moeten we sport. Nou, wat ik net zei voor de grap. Uh, waarom komt er geen Duitse biathlon-coach. Uh, of een, een, een Noorse langlaufcoach naar Nederland. om ons een beetje te leren? Ja, of waar gaan wij daar naartoe? Ja, ik ja. heb zelf het gevoel. Uh, ik, heb, ik, heb een, ik ben erger ijshockey-fan geworden. Uh, nou, vier jaar geleden was ik in zelf in Vancouver. heb ik daar een paar van die wedstrijden gezien. onder andere de finale. En uh, dat vond ik echt. Uh, de, dat vind ik echt de mooiste wedstrijd. Die ik ooit Sydney gezien. Crosby gewoon live zien spelen. Twee keer. Twee keer tegen Amerika. En die laatste keer zal ik nooit vergeten. Ik vond het echt de allermooiste wedstrijd die ik ooit gezien heb. Uh, dan hebben we het over Grand Prix, Tour de France, de hele Mikmak. Ging dat boven was... alles uit? Ja. en um, dat, uh, uh, dat was vanmiddag trouwens wel iets minder <laughs> voor de tv in Amsterdam, moet ik zeggen. Maar ik heb toch genoten van die, uh, van die Crosby, moet ik eerlijk zeggen. Dat vond ik toch, dat is toch echt een fenomenale uh, sportman. Um, maar goed, we hadden het over Ik bedoel het ijshockey. En toen dacht, uh, maar wij op... waren ooit goed in ijshockey, hè? Maar... Nou ja, er is dus geschiedenis en er is dus ook geschiedenis in uh, het... Uh, en het kunstrijden. En uh, dan is er op een gegeven moment, dat is het leuke van de spelen... dan wordt er weer zo'n uh, sport opgepakt... en dan vindt opeens iedereen curling heel erg leuk. Ik vind het nog steeds geen bal aan, maar goed. Dus dat wordt dan een beetje gecultiveerd. En ik dacht, van, ja, waarom gaan we dan niet... Als we daar dan, er waren een paar van die, van die opmerkingen over dat, dat we daar maar uh, moesten investeren. Want dat is, je kom je dan vrij makkelijk op de spelen, denkt men. En dan dacht ik, van, waarom gaan we niet met dat ijshockey aan de gang? Dat is een fenomenale sport. We hebben ijshallen zat hier zo. Uh, volgens mij moet dat, moet dat kunnen. En dat is zelfs als kunstrijden geldt natuurlijk ook. Ik bedoel Sjoukje Dijkstra, uh, Joan Haanappel, noem maar op. Uh, waarom, waarom krijgen we dat niet van de grond? Ik denk dat Ron Bechteling in Diemen-Noord jou uh, meteen zou willen gaan bellen... en uh, meteen gaat intekenen op dat plan. Nee. Hey, we gaan trouwens eens dus even kijken naar Sochi vanuit de ogen van de sporter zelf. Want ja, die topsporters die leven natuurlijk in een uh, cocon, hè? opperste concentratie... geen oog voor de anderen. Dan vraag je je af, hoeveel krijgt een sporter eigenlijk mee van de Olympische Spelen... als hij er zelf aan deelneemt? Vanaf de sluitingsceremonie hoort uw verslaggever Steven Dalenboud. De Olympische Spelen zijn voorbij. 8 keer goud, 7 keer zilver, 9 keer brons voor Nederland. 41 Nederlanders kwamen in actie, 15 daarvan hebben nu een medaille. 16 dagen zijn de sporters van hot naar her gesleept. Nu, tijdens de sluitingsceremonie, is de vraag hoeveel de Nederlandse sporters hebben meegekregen van deze Spelen. Weten ze van meer dan alleen hun eigen sport? We doen de test tijdens de sluitingsceremonie met schaatsen Michel Mulder, winnaar van het brons op de 500 meter. De Russische curling, dames, daar is veel over gezegd. Ja. Um, maar weet je nog waarom? Daar is veel over gezegd. Ja, ze zijn uh, buiten het uiterlijk misschien, daar is ook veel over gezegd. En ze zijn volgens mij in de uh, kwartfinale er al uitgegaan. Ja, de voorronde al. Oh, de voorronde al, oké. Okay. Ja, dat is, uh, dat is mooi op tijd. Maar ging vooral over het uiterlijk. <laughs> ja, toch? Anna Sidorova, 23 jaar, wordt beschouwd als een van de babes van deze winterspelen. Maar haar teamgenoten mogen er ook zijn. Eh, Biathlete Ola-Einer Björndalen mag zich sinds deze spelen de beste wintersporter aller alle tijden noemen. Hij heeft nu 8 keer goud, 4 keer zilver en 1 keer brons. Wie passeerde hij in de lijst van meest gedecoreerde wintersporters? Kos? Dat is alleen is aan de schaatsen. Wie uh, passeerde hij? Het is een landgenoot. Oké. Okay. Nee. Ole ajna Björndalen passeerde Björndali. Ah, kijk maar ja. Ja, de naam zeg maar wat. Maar ik dacht dat het dezelfde was. <laughs> Moet je nagaan. Björndalen. Vijf schietschrijven. 11,5 centimeter doorsneden. De eerste is goed. En de tweede. Drie uit drie, hij heeft het weer te pakken. Vier uit vier. Ja, foutloos Björndalen nu dan, hè. Prachtig wat hij hier laat zien. En zo is dit een bijzondere dag.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 Oh, ik weet alleen Nee, namen weet ik niet. Ik, ik heb alleen één interview gezien met een Sloveense, volgens mij. Ja. die heette Tina Maze. Oké. Okay. En die andere? Nou, dan ga ik gokken. Een Amerikaanse? Nee, een Zwitserse. Oh ja. ja. Oké. Okay. First place in Olympic champion. Tai Representing Slovenia and Switzerland. Igor, в результате ничьи. Завоевали представительницы Словении Tina Maze hier, niet Nou ja, ik weet niet zoveel dus. <laughs> ik ben niet in de bergen geweest. Ja, één dag met een snowboardcross. maar daar stel we echt geen vraag over. En nu. I declare de 22nd Olympic Wintergames closed. De Vlam is gedoofd. 16 dagen van Olympische sport zijn voorbij. Wat rest zijn herinneringen. Mijn eigen 500 meter, uh, ja, dat was. Uh... Dat was voor mij het hoogtepunt. En van de andere sporten die ik gezien heb, ik heb echt heel erg genoten van de finale dag bij het short track. Ondanks dat het dan niet lukte voor de jongens bij de relay. Ik, ik vond dat als, als, kijker, als kijker, als toeschouwer, vond ik dat het mooiste om te zien. Nou, De spelen dus vanuit de ogen van de sporter. Er waren trouwens in Sochi nogal wat topfavorieten. Topfavorieten die niet aan de verwachtingen konden voldoen. Een paar namen hoor. Sean White, Shawnee Davis, de Russische ijshockeyers. Nando, kun je je voorstellen hoe groot die druk is voor sporters? Jawel. Uh, lijkt mij immens. Die leggen, ze, die leggen wij uh, op ze. Die leggen ze zelf uh, op zichzelf. Dat komt omdat we, uh, ja, we zoeken naar verhalen. Uh, en die verhalen zitten toch in personen. Uh, dus ik kan, me dat wel, uh, ik kan me dat wel voorstellen. En wat, ik het fijn, wat het mooie ervan is, is dat ze ook zo fantastisch kunnen verliezen. Ik bedoel, Johnny Davis, uh, ja, die heb ik eigenlijk niet zo heel erg uh, ja, wel meegekregen. We die lachten het ook... een beetje weg, hè? Ja, zoals op typische... Maar ik vind... Uh, nou, ik... Kramer, Sven Kramer. De nederlaag op de 10 kilometer. Ja, nou ja, ik, dus, uh, hij heeft liever dat hij, dat, hij, dat hij zou winnen. Maar ik vond het mooi hoe hij verloor. En, uh, je ziet, ik, ik heb in die twee laatste ronden een andere kramers gezien. Hij noemde hetzelfde. Dat, ja, je, hij is niet meer onoverwinnelijk. En moet hij gaat dus anders de sport beleven. Nou ja, dat geldt denk ik voor uh, uh, Sean White, uh, de, de, de, de snowboarder. Ik had nooit gedacht dat ik daarover zou praten. Maar dat is, uh, ja, die, die toch hij uh, werd vierde volgens mij. En het lukte ook net niet. Bodie Miller was ook toch meer van verwacht. Maar het is ook vaak dat wij verwachten een hoop. Uh, van tevoren. En dat is makkelijk om van bekende mensen iets te verwachten. Omdat onbekende mensen hmm. die kennen we per definitie dus, niet. Dus wat moet je daar dan weer en van als verwachten? Als je bekend bent en als je groot bent, dan is de druk groter, want je hebt meer te verliezen. Ja, en dus je wordt ook opgezocht door de media. En de mensen willen uh, thuis kijken, kijken dus ook na, naar jou. Omdat ze, het verhaal is ook heel makkelijk te vertellen over Bodie Miller. Ja, het verhaal van, van, van, van, van, de, van Tina, hoe heet ze ook weer? Ik weet niet meer. Maassen. Tina Maasen bijvoorbeeld. Daar heb ik dan op YouTube een filmpje van gezien dat ze ook kan zingen. Maar veel meer wist ik niet van haar. En dat gaat natuurlijk over vier jaar, wordt dat anders? En dus gaan we weer heel veel van haar verwachten. Dus het heeft ook te maken met hoe wij naar sport kijken... en hoe het sport gebracht wordt, denk ik. Ja, dan gaan we nog eens even naar de spectaculaire sporten. Want we hebben ook heel veel... Nou ja, jij zei het al, snowboarders waarvan je nooit had gedacht... dat je erover zou praten. Freestylers door de lucht zien vliegen. Sommigen kwamen goed terecht, anderen niet. Het spektakel doet steeds meer zijn intrede in de Olympische Spelen. Den 1080, land perfect bovenin. Double 14-40. Oh nee! Okay. Oh. Eerste positie nog steeds voor Big Air Mar. Oh! Ja! Wat een finish! Yeah. double 14-40. Overeind blijven. Oh. En weer een fantastische run van Mr. iPod. Oh oh oh oh. Oh shit. De dame met het opgetekende snorretje, het moet haar geluk brengen. Het bracht haar veel geluk in de World Cup. Het brengt haar geluk in de Olympische Spelen. Maar ja, geluk, ze heeft het gewoon kwaliteit. Foutje bij Oveli, David. Naast het podium, dat zal toch niet waar zijn? One side, 540. Oei, oei! Dat 1, 2, 3 de kop. En, en landen... ja! ja. <laughs> Ellieuk 540 naar boven geroteerd. Nu blijft Staat ze wel steden. Kansen naar Goud. En de Rodeo 7 om het mee af te maken. Wat een technische run van haar. Een hele mooie run van deze Amerikaanse. Het publiek vindt het in ieder geval geweldig, vooral de Amerikanen hier op de tribune. Mando, heb je op het puntje van je stoel gezeten bij de halfpipe en uh, de slopestyle? <laughs> nee, ik, uh, ik, schrijf, ik schrijf eigenlijk net op, omdat ik het niet wilde vergeten. Ik heb er niet veel opwinding bij gevoeld. Ik heb wel uh, gefascineerd zitten kijken, vooral s ochtends. Dus, uh, het was elke ochtend als ik de tv aan zette, kwam ik met die Double Cork 180 Flipside uh, bottom-up uh, uh, tegen. Uh, ik vond het wel leuk, maar ik... Uh, en ik, ik, ik uh, Nee, de opwinding was er niet. Wel in die halfpipe. En waarom in die halfpipe? Omdat ik twee avonden daarvoor heb ik op uh, uitzending gemist... of zo, de Crash Reel gezien. Volgens mij is hij die film zo over een van de jongens... die ook uh, nou, zwaar terecht Ik Volgens mij hebben veel mensen die, die documentaire gezien. Ja. En wat er dan gebeurt is, dan heb je het verhaal... en dan snap je opeens veel beter wie Sean White is. Maar is en dat nog... niet met alle sporten zo? Tuurlijk, dat is ja. met het hele leven zo. Daarom hebben we die verhalen ook nodig. Daar moeten we er ook over schrijven. Maar... Uh, uh, als ik dus uh, Canadese meisjes of uh, giebelende Noorse meisjes of uh, jongens uh, met, uh, die een beetje stoont praten, uh, er vanaf zien komen die met muziekjes op. Dan, daar heb ik nog niet het gevoel bij. waar ik zelf groot mee ben geworden. als sportkijker. Maar dan zeg je dat groot mee ben geworden. Misschien heeft het ook eens met leeftijd te maken. De jongeren uh, van deze tijd. Ja, die willen toch andere sporten. Niet. Ach. Uh, maar wat je telkens hoort. Uh, bij, die sporten, bij die extreme sporten in de sneeuw. dat die kampioenen in die sporten. al eerder furoren maakten bij de X-Games. Uh, nou ja, waarschijnlijk heb je er ook nooit naar gekeken. Ik ja, ook niet. Ja. Maar goed, maar naast de clean sweep. is het een begrip. dat een soortje vaak wordt genoemd. Uh, dan vraag ik me dan af. wat zijn die X-Games precies? En Kees-Jan van der Klooster kan ons dan meer Keesje, goedenavond. Goedenavond. Want jij won eerder goud bij die X Games. Hè? Wat zijn die X Games precies? Ja, de X Games worden ook wel de alternatieve XF Olympische Spelen genoemd de Olympische Spelen voor Extreme Sports. Maar dat hoeft dus nu en... niet meer, hè, toch? Nu die Olympische Spelen er zijn. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Ik bedoel, het heeft een uniek karakter, denk ik. En, uh, en de opzet van, uh, van de X-Games uh, zijn heel anders dan die van de Olympische Spelen. Ja, maar wat is het verschil dan in de opzet? Is het ja, vrolijker? Is het uh, ja, minder, minder druk erop? Nou, het, het, het wordt wel inderdaad uh, vrolijker gebracht. Het is leuk dat je het zo zegt, inderdaad. Maar het, uh, ja, het, het vrijere van wat, wat eigenlijk voortkomt, waar die sporten uit voortkomen... Het, uh, de vrije sporten, de funsporten... Die sfeer hangt ook wel heel erg aan, uh, aan de X-Games. Het is met name heel veel fun wat je daar ziet. Ja, spektakel. om nog even voor de mensen zeg maar, die het niet zo vaak zien... Uh, welk onderdeel heb jij in de tijd goud gewonnen? Uh, ik heb uh, de Monoski Cross uh, gedaan. en ik, kom, uh, ik ben zelf zitskier. Ik kom uh, straks uit op de Paralympische Spelen. Ja, die beginnen binnenkort uh, hè? 8 en 9 maart, hè? geloof ik, moet je weer in actie komen. Klopt. En uh, ja, de, de, wat we nu gezien hebben op de spelen, de skicross en de snowboard-cross, uh, ja, die courses die lijken ook steeds meer op wat je op de X-Games al zag. En uh, ja, dat is ook een course waar ik vanaf gekomen ben uh, toen ik goud won. Ja. Wat vind jij ervan, want dat heb jij natuurlijk de afgelopen jaren gemerkt, dat er steeds meer van die sporten van die X-Games die op die Olympische Spelen terechtkomen? Nou ja, ik denk natuurlijk de Spelen, de Olympische Spelen proberen zich te verjongen. En uh, ik hoorde net al, ja, de, de Nando was het die het zei uh, dat het hem nog niet zo aansprak. Zo'n dubbele kork. Uh ja, ik, vond het heel, ik vond het vooral heel erg leuk. Ik heb er geboeid naar gekeken, als uh, ik Gio mag onderbreken met vragen stellen. Maar ik heb er geboeid naar gekeken. En ik kom niet uit de X-Games en ik probeer het wel te begrijpen. En uh, wat ik wel heel erg leuk vond, je ga je, je gaf het net zelf aan, dat, die, dat, dat, dat plezier wat er afstraalt, uh, als het goed gaat. En, en, en, en het oogenscheidelijk, het, het, het wat, en wat wij uit de topsport, wij. Uh, niet goed begrijpen als gewoon even laconiek de schouders wordt opgehaald. En zo van, nou ah, ja, goed maakt het ook allemaal uit. Weet je wel, ik heb een lekkere run gehad. En uh, weet je, dat ging eigenlijk best wel chill. En, uh, en dat is eigenlijk, aan de ene kant begrijpen we dat niet. En aan de andere kant denk ik dat, dat de, de, de, de hele professionele sportwereld daar eigenlijk best wel wat van kan leren. Zo van, die mentaliteit. Ja, weet je, het, het is ook wel leuk denk ik toch, om te sporten. En het is ook plezier. En het, dat vind ik wel mooi aan deze sport. Maar kees vind jij zelf dat... Uh, want het kan natuurlijk ook andersom gedacht worden. Hè? Vind jij zelf dat de extreme sporters... graag op die spelen zouden moeten willen zijn? Of zouden ze bij zichzelf moeten denken... ja, dat is allemaal veel te serieus? Nou, om, om, als ik nog heel even mag... Want ik vond het mag? wel... Uh, de, de, de, de manier waarop de sporters uh, het beleven... en het enthousiasme ook voor elkaar... Uh, om elkaar te, te, te feliciteren... op het moment dat er iemand zilver wint... en de ander wint goud... Ja, ik denk die saamhorigheid, die fun-factor, die, die hebben die sporten wel heel erg. En hè, de Spelen zijn van origine natuurlijk. De Spelen meedoen is belangrijker dan winnen. Eh, ik heb ooit eens iemand horen zeggen, de, in Nederland geldt dat niet meer. We hebben met z'n allen afgesproken, winnen is belangrijker dan meedoen. Uh, ja, ik, ik denk dat dit soort sporten misschien toch ook wel... een beetje dat karakter terug kunnen geven, meedoen... is belangrijker dan winnen. En geloof me, die jongens die in die pijp starten... die starten niet alleen om te, mee te doen. Die willen ook wel zeker winnen. Maar uh, ja, ik denk dat de, ze... zijn ietsje losser, denk ik, inderdaad, daarin. En dan zetten we de evenheid die je bij Sven Kramer of een Koen Verweij ziet... die eigenlijk teleurgesteld zijn met zilver... Ja, ik denk dat, dat een hoop mensen kunnen leren als ze zo vier snowboarders boven elkaar zien springen. omdat de, de, de beste goud heeft gewonnen. Uh, ik, ik zie dat graag. Nou, okay, Jean, bedankt dat je aan de telefoon wilt te komen. Jij zit niet in Sochi, maar je zit nu in Oostenrijk. trainingskamp voor ja. de Paralympics in Sochi. We hebben nog een paar dagen uh, hier. En dan uh, gaan we terug naar Nederland. En in 2 maart vliegen we met, uh, met de hele Paralympische equipe uh, naar, uh, naar Sochi toe. Ik wens jou succes daar. Dankjewel. -Jan. Uh, nou, Nando, uh, vind jij trouwens dat er meer van dat soort sporten moeten bijkomen nog? Um, moet het voor jongen, moet het anders? Nou, dat is, ik denk niet dat of het nou per se moet. Uh, weet je, er zit een soort combinatie in die uh, ik vind het wel goed dat het dat er het, dat het is. Uh, uh, maar ik ben niet per definitie van het moet, uh, moet allemaal jonger of het moet allemaal, bedoel ik, van traditie vind ik ook mooi dus het is, hm. en ik zit nu tegelijkertijd dat ik dat denk, zit ik te, zit ik te, te denken van wat zou ik dan, wat heb, welke sport heb ik dan bijvoorbeeld gemist, welke wintersport ik zou wel uh, wat ik wel mooi zou vinden, maar dat is omdat ik een Nederlander ben, is uh, laten we het nog ook nog even afsluiten met een 200 kilometer op natuurijs. En dan, als we dan meteen Kijk. een schaatswedstrijd, en als we het dan maar toch meteen over natuurijs hebben en, uh, en, we, ja. en we maken het verhaal rond met dat pretpark van, uh, van Poetin. Uh, dat is natuurlijk, uh, het was natuurlijk fantastisch weer. En ze hebben daar ook uh, in een blote pas kunnen langlopen. Maar als je dat natuurlijk zegt van je moet ook een, een, uh, een, uh, een, uh, een wedstrijd over natuurijs schaatsen. In barre omstandigheden dan ben je meteen van dat donder af. Want dan moet je wel naar Canada. Oh ja, ja, met naar. al dat, dan dat moet geld naar... krijgen die Russen dat nog wel voor elkaar om daar gewoon een kunstnatuureisbaan oh ja, aan te leggen. Flevoland van 210 kilometer. Ja, wat is het verschil tussen 50 of 55 miljard? Dat maakt er eigenlijk ook niet meer uit. Dat ja. je wel gelijk in. Maar ik bedoel, ik zou wel uh, voor het, het, het, het gevoel. Wat ik wel gemist heb, zeg maar. Ja, dat het, het echte wintergevoel. Het echte wintergevoel, dan, uh, ja, niet, maar dit is misschien heel erg traditioneel. Hè, een soort wijze zee. Maar goed, ik vind, ja. dat, dat is nog het enige wat ik wel zou willen. De man die we net aan de telefoon hadden, Kees-Jan van der Klooster, zei wel iets interessants. Uh, wij kunnen het plezier misschien in de sport, bij veel sporten, wel weer terugbrengen op de Olympische Spelen. Zie jij daar wat in? Want zie ja, jij een verschil wat, inderdaad wat tussen die, die ik beleving ik, en de beleving van Sven Kramer? Ja, nou, dat zei ik net. En daar wil ik overigens niet mee zeggen dat ik de beleving van Sven Kramer uh, irritant of vervelend vind. Uh, ik vind het alleen, uh, zeker in de voorbereiding, merk je dat er een soort, uh, ja, een soort starre houding is. En een, een blik die helemaal strak staat. Uh, en ik begrijp het wel. En ik denk dat ik het zelf ook zou doen. Het zit, je moet er ook in je zitten om uh, laconiek en het een beetje allemaal met een korreltje zou te nemen. En te denken, we leven maar één keer en laten we het wel plezier maken. Maar, maar dat, als ik het dan zie, dan vind ik dat wel fijn. Ik, of ik nou meteen zeg, dat moeten alle bobslayers ook zo op die manier gaan doen. Dat hoeft voor mij niet. Ik bedoel, iedereen moet doen zoals hij, het, zoals hij, het, uh, nou ja, zoals hij is... Maar dat, ik, ik, als ik zit te kijken, vind ik het. Als je het hele uh, palet aan sporten neemt, vind ik het wel fijn om uh, op, op ochtends ook mensen te zien die gewoon echt keihard plezier hebben. En ik vind het ook fantastisch om iemand te zien die gewoon liever de hele kijkerpotrijen in elkaar wil beuken. Omdat hij gewoon vier lang. Voor, of, of zoals de jongens die short trekkers die zeggen. Nou, lekker dan vier jaar voor niks gewerkt. Ja, vind ik ook mooi. Want hij had natuurlijk hartstikke gegaan. Tranen op het ijs. Ja, prachtig. Even hey, gaan naar het medailleoverzicht. Want op de laatste dag van de spelen werden er nog drie gouden medailles uitgereikt. Het werd een Russische aangelegenheid. De Rus Alexander Zubkov pakte het goud in de viermansbop. 12 vond ze nog voor de Rus Zubkov. Dat is voldoende. Zubkov, Olympisch kampioen in de viermansklasse. En Rusland domineert het boptoernooi bij de mannen. En de 39-jaar oude Alexander Zubkov vervult zijn Olympische droom. Bij de 50 kilometer langlaufen met massastart... was de Russische dominantie helemaal grote Russen... eindigden daarop daar op 1, 2 en 3. Het goud was voor Alexander Lekov. En de Russen hadden ook gehoopt op een medaille... bij jouw favoriete sport, Nando het ijshockey... maar die droom die strandde al in de kwartfinales. Het goud ging naar Canada... dat in de finale met 3-0 te sterk was voor Zweden. Voor een van de Canadese doelpuntenmakers, daar komt hij. Sidney Crosby voelde die gouden medaille heel goed. Feels good, it's heavy. Um... But uh, obviously, that's the one we came for. So it's uh, it's a great feeling. Like I said, everyone. Om het compleet te maken, de ijshockeyers van Finland pakten gisteren al het brons. En met de medailles van vandaag verzekerde Rusland zich van de eerste plaats in het medailleklassement... met 13 keer goud, 11 keer zilver en 9 keer brons. De Nooren eindigden op de tweede plaats, 11 keer goud, 5 keer zilver en 10 keer brons. En daarmee hebben ze één medaille meer dan de nummer 3, Canada. Nederland eindigde op de vijfde plaats met acht gouden medailles, 7 zilveren medailles en 9 bronzen medailles. En nou kunnen we gaan ja of je kunt je afvragen wat het allemaal betekent wat ja we kunnen, nou ja, gaan, nee, okay. nee, we kunnen gaan huldigen natuurlijk Twijfende. dat gaan we natuurlijk morgen doen als ik we weer we gaan we gaan morgen naar Assen ik zag op het signaal dat er al een podium gebouwd werd en dan gaan we gaan daarna naar uh, uh, de ridderzaal waar ja, de lintjes, de uh, lintjes uh, gouden medailles zijn toch geheid lintje geheid uh, lintje dus uh, en misschien uh, wat coaches erbij. Ja, dat denk ik ook. Een lintje voor Jillet lijkt me ook uh, uitstekend. Ik ben ah, dat was toch een hoogtepunt? Dat, ja, interview, dat, dat interview met Bert Maldering was uh, prachtig. Ja, maar Wat dacht allebei. je van het interview met CNBC? Vond je dat minder? Nee, vond ik niet minder, maar ik vond, ik vond de vraag van Bert Maaldering die altijd uh, wel veel kritiek krijgt op uh, in, in, in het toernooi... als hij twee weken lang uh, 100.000 <laughs> vragen moet stellen. Uh, en hij zei van, yeah, dat het lijkt wel alsof je net uit de kroeg komt. Uh, zoiets zei hij, dat vond ik uh, goed gevonden en uh, raar getypeerd. Dus bij deze zou ik daar Bert Maaldering nog even een compliment voor geven. Um, uh, maar ja, die lintjes, en dan gaan we dus inderdaad huldigen... En, dat en is gaan we allemaal... gewoon weer schaatsen, geloof ik, komend. Ja, ja, we gaan naar het Olympisch Stadion. En als het goed is zitten daar 15.000 mensen. En ik ben heel blij dat dat gebeurt, want uh, dat is uh, wel iets waar ik voor gepleit heb. Nou, niet ik, niet alleen. Dat is wel thuis overleven. Maar ik vind het wel mooi in de buiten. Dicht bij de mensen halen. Dicht bij de mensen in Amsterdam. Ik kan op, uh, op de fiets naar het, uh, naar het stadion, dat is ook wel fijn. Dan ja. Dankjewel. Ja. We gaan gewoon de Olympische Spelen afsluiten, want er was ook nog voetbal. In de eredivisie gaf Feyenoord in de uitwedstrijd bij FC Twente namelijk een 2-0 voorsprong uit handen. Het was de laatste wedstrijd van vandaag. In de slotseconde schoot invaller Martina de gelijkmaker binnen. En de aanvoerder van Feyenoord, Graziano Pelle, ging na afloop volledig door het lint. Hij schopte onderweg naar de kleedkamer tegen alles wat hij tegenkwam. Onder meer de dugout van FC Twente, het reclamebord voor de televisie-interviews. Pelle verontschuldigde zich later, maar heeft ook weer geen spijt. Hey, we'll just keep it all, uh the emotional things from the field because I couldn't get yellow cards and and then after I had some some reaction that can be human uh, but of course uh, it's not easy and I feel sorry but Do you really regret this reaction? No nou, Peller mag dan vinden dat hij niemand heeft geraakt. Morgen wordt duidelijk of de aanklager betaald voetbal er een zaak van zal maken... en of Peller wordt geschorst voor zijn gedrag. Dan had de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman, ook hij kookte van woede... en vond dat de gelijkmaker van Twente nooit geteld had mogen worden. Volgens mij is het 100% buitenspel. Hij staat als, als laatste speler voor Mulder. En... Uh... Hij staat voor Mulder. Hij duwt, hij duwt hem dan bijna niet naar de paal toe. Ja, sorry maar. Als je dit als arbitraal trio niet ziet. Ja, dan heb je een groot probleem. Want dan hoor je niet op dit niveau te fluiten. Het begon, als we het over de arbitrage hebben. Al met een moment waarbij uh, de dommer van een Marsman immers vastgrijpt bij zijn bovenbeen. En jullie geen straf zou krijgen. En ook geen rode kaart voor de keeper. Ook. Ja, hetzelfde. Hè? Dat zijn situaties die zijn cruciaal in een wedstrijd. Als jij een penalty krijgt en de keeper van de tegenstander wordt eruit gestuurd... dan wordt het een uh, ietsje, ietsje makkelijker, uh, zo'n wedstrijd. Maar ook dat uh, blijkbaar heeft hij niet goed gezien. En, en, en, en dan, dan, dan vind ik het terecht dat wij als Feyenoord zijnde het gevoel hebben dat we zijn bestolen. En dat woord heb ik niet vaak uh, in mijn mond gehad. Je bent, zie ik, echt woest, hè? Ja, ik vind dit een schande. Ik vind echt een grote schande wat dit, uh, wat, dat deze momenten zijn gebeurd... Want dat is van invloed op het resultaat. En wij spelen voor alles in deze twee wedstrijden. En dan heb ik, vraag ik niet om hulp van een scheidsrechter. Maar ik vraag ook niet dat we op deze wijze benadeeld worden. Want dat vind ik echt nogmaals een schande. De frustratie en de woede bij jullie is invoerbaar. Is ook wel verklaarbaar. Maar praat dat het ook goed wat pellen deed na afloop. Al die trappen uitdelen op hier op een meubilair. Nee, dat praat ik absoluut niet goed. En daar zal ik hem ook over aanspreken. Nou, Korman legt de schuld dus bij de scheidsrechter Gazubiuk. Maar die blijft erbij dat het doelpunt van FC Twente terecht is goedgekeurd... op grond van de nieuwe regels die aan het begin van het seizoen van kracht zijn geworden. We hebben er wat meer uitleg over gegeven naar de clubs en naar de spelers... Dat, dat het echt uh, het beïnvloeden van moet zijn. Het, het, het zicht uh, duidelijk voor de keeper staan, dat is in dit geval niet. En de keeper heeft alle tijd en alle ruimte om uh, die de bal ziet aankomen. Dus ja, dat is het eigenlijk. Overigens erkende de scheidsrechter wel dat hij in het begin van de wedstrijd... een penalty had moeten geven aan Feyenoord. En dan van Feyenoord naar Louis van Gaal. Het is maar een kleine stap, want de huidige bondscoach is volgens RTV Rijnmond... de belangrijkste kandidaat om Ronald Koeman op te volgen als trainer in de Kuip. Er zouden al gesprekken zijn geweest tussen de leiding van Feyenoord en Van Gaal. Dit bericht kwam naar buiten nadat er een nieuws werd geloot... voor het kwalificatietoernooi voor het EK in 2016 in Frankrijk. Nederland werd ingedeeld in een groep met Tsjechië, Turkije, IJsland... Kazachstan en Letland. Van Gaal kan weinig zeggen over deze loting. Je moet kijken naar de, de geschiedenis van Nederland tegen deze landen. Nou, we hebben meestal gewonnen tegen deze landen.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 Nou, ook Louis van Gaal. Nando is dus een ijshockeyfan, zo te horen. Maar goed, eh, goed Louis zouden. van Gaal dus. Ja, we sluiten het programma af. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. We melden u wel nog dat Jonathan Cook, de Amerikaanse lange baanschaatser... de lange afstandschaatser ook, dat hij stopt met schaatsen. Hij is pas 23 jaar oud en heeft na de spelen meteen besloten... om ermee te stoppen. Nou, wij stoppen er vanavond ook meer mee. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vandaag gepresenteerd door John Jansen van Gaal. Maar nu nog even luisteren naar de slotceremonie. Het vuur... Dat 16 dagen geleden werd aangestoken in Sochi, is gedoofd. Door een wat weemoedige beer. Laat een traan. Maar de spelen van Sochi, de 22e Winterspelen, zijn voorbij. Dan kom je tot twee dingen. Terwijl, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Ina Brouwer was fractievoorzitter van de CPN. En stond 25 jaar geleden aan de wieg van GroenLinks. Nu slaat ze een nieuwe politieke weg in. Met haar eigen lokale partij doet ze mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Mijn lijn is, je moet verantwoordelijkheid nemen. Ina Brouwer, over 25 jaar GroenLinks en over haar motivatie om de gemeentepolitiek in te gaan. Twee dingen. Civil en persoonlijk. Morgenavond tussen half 9 en 9 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo, wij zijn Ilko en Simone.